Twee uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In het westen van Oostenrijk zijn de toegangswegen naar veel wintersportplaatsen weer open gegaan. Door de zware sneeuwval zaten zo'n 20.000 toeristen vast. Vanwege lawinegevaar waren ook de skipistes niet open. Volgens de ANWB gaat het in de loop van de middag opnieuw flink sneeuwen in Oostenrijk. Kan zeker een meter sneeuw vallen. In Frankrijk waren de eerste sneeuwproblemen vanochtend al voorbij.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 Het Wouda-gemaal in Lemmer heeft zijn tienduizendste bezoeker van dit jaar verwelkomd. Het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld is sinds dinsdag weer open voor publiek. Het wordt alleen gebruikt bij extreem hoge waterstanden en draait al de hele week op volle toeren. Volgens het waterschap Friesland komen de bezoekers uit het hele land en is er ook belangstelling uit het buitenland. Het Wouda-gemaal blijft zeker tot met maandag water wegpompen.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 Bij de mannen is alleen de 500 meter nog verreden. Van de favorieten reed Jan Blokhuizen het best. Hij werd derde en pakte veel tijd op andere toppers... als Havard Bukoe en Sven Kramer. Het weer wisselvallig en 9 graden. Er staat een vrij krachtige noordwestenwind. Ook morgen wisselvallig en de dagen daarna wordt het iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Een ongeluk in het midden van het land op de A1. Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat inmiddels 6 kilometer. Omdat er twee rijstroken tijdelijk dicht zijn. De kijkers komen ook in de file. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en knoop het Hoevelaak het 3 kilometer. NOS Langs de Lijn. Het eco-round schaatsen. in een extra langs de lijn tot 6 uur. Met het sportforum ook nog om 6 uur. Jochem Uithagen in de studio. Erwin de Wendemars naast Sebastian Timmerman. Uh, aan de rand van de baan in uh, Budapest. Uh, hebben we tijden uit uh, 1982 of valt het wel mee bij de mannen? <güls> nou, dat, dat moeten we zelfs nog even afwachten. Want rit 1 uh, is nog onderweg. Uh, collega Wennemars is even aan de lunch. Ik kijk uh, ondertussen naar Zbigniew Brodka... Uit Polen die in zijn eentje over de baan gaat. Want er is een, nu eenmaal een oneven aantal deelnemers bij de mannen. Deze botka is al geen specialist op de 5 kilometer. Hij uh, moet nog 4 rondjes en dan zit zijn 5 uh, kilometer erop. Maar ik moet zeggen dat hij tot nu toe wel een redelijk vlakke 5 kilometer rijdt hoor. In het beginronde van uh, 32-6, 7, 8. En eigenlijk pas uh, sinds de laatste twee ronden zit hij in de 33ers. En loopt het zo met een halve seconde per ronde op. Maar het is niet zo dat het echt met seconden tegelijk gaat. En we moeten dadelijk maar afwachten wat de eindtijd wordt van deze 27-jarige Paul in het eerste blok. Geen Nederlanders in het tweede blok, wel één Nederlander. Maar die rijdt tegenwoordig voor Oostenrijk. We zullen moeten wachten tot het uh, laatste blok met vijf kilometer ritten. Dus zeg maar tussen vier en kwart voor vijf. En dan gaat het echt los met de vier Nederlanders. Met uh, Koen Verweij tegen Kramer in rit 13 met Blokhuizen die het zo goed deed op de 500 meter in de voorlaatste rit tegen Sverre Lunde-Petersen. En met Tutjan Bloemen in de laatste rit tegen Morris Geitrijder. De beste geitrijder, de beste uitgangspositie is dus voor Jan Blokhuizen. Want hij deed het zo goed op de 500 meter en verdedigt straks bijvoorbeeld op Sven Kramer een voorsprong van 8,4 seconden. Level Brothers en uh, Yellow Moon, 7 minuten over 2. Ik wil even weten hoe het met die broadcast is afgelopen, Sebastian. Hij is binnen, hij is binnen. 7 ja, ja. minuten, 6 seconden en 6 honderdste. En uh, daarmee is hij 11 seconden langzamer dan een tijd die hij op 30 oktober in uh, Erfurt op de klokken zette op de, de binnenbaan daar dus, deze Zabiniu Brodka en als hij die, die tijd nou had gereden in uh, tussen uh, 30 januari 1976 en 5 maart 1976 had hij het wereldrecord van Hans van Helden afgepakt, maar in die tijd ging het uh, wereldrecord op de 5 kilometer van 707 naar 704 86, dus zo rond die tijd uh, uh, zeg maar, rijdt de, of reed deze Zabiniu Brodka de nummer 2 van de 500 meter en we kunnen één ding dus al wel zeker weten, maar dat wisten we van tevoren. Hij gaat straks zakken in het algemeen klassement. Datzelfde kunnen we zeggen van de winnaar van de 500 meter. Hij rijdt nu Konrad Nitswietski tegen de vriend Tommy Pouli. Die deed het trouwens ook goed op de 500 meter, want hij werd vierde. Dus zij zakken straks ook weg door deze vijf kilometer uit het algemeen klassement. Even terug naar de vrouwen. Martina Sablikova heeft op de 1500 meter dus waarschijnlijk een voorschot genomen... op de Europese titel, of eigenlijk wel zeker...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 Wouter Hamel en uh, finally getting closer. Uh, Jochem, uh, niks prijsgeven. Maar jij hebt de coach van Linda de Vries uh, gesproken. Ja, ja, ja, ja. Hij was goed gemust, denk ik, of niet? Ja, hij was hartstikke positief. Ja. Na de, nadat we Linda de Vries hebben gehoord... wil ik alles uh, uh, van je weten. Uh, op de 1500 meter, ze was de beste Nederlandse... met een tweede tijd achter Sablikova. Steven Dalenboud met Linda de Vries. Je bent lekker bezig, hè? Ja. ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Waar ja. komt wat vandaan?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 op moeten letten, is zelf klein blijven en bij de boarding proberen te rijden op de kruising, want dan heb je minder wind. En uh, nou, dat heb ik best wel een beetje gedaan. Dus ik, misschien is dat dan een geheim. Maar ja, ik, nou, ik ja, denk... Voor mij was jij wel een van de weinigen die dat deed. Nou, dan is het misschien het geheimje geweest. Maar ja, ze konden het allemaal zien. Het ja, was dus echt bewust? <laughs> ja, ik heb dat wel bewust gedaan. Gisteren op de drie kilometer deed ik het ook bewust. En ik denk, nou, vandaag voelde weer de wind. Dus ik denk, nou, ik moet dat weer gewoon doen. En je bent natuurlijk zelf ook niet zo heel groot. Zou dat ook meespelen?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 Echt, fris. Gewoon, echt heel fris. En, uh, en het woord stabiel, dat, uh, we zochten net een woord waarop ze... Ja. He, om, om een beetje aan te geven hoe ze, hoe ze rijdt. Stabiel, dat is eigenlijk nou, het woord, of niet? Toen ik er zag rijden had ik zoiets van, ze schaatst ook fris. Ze klinkt fris, ze schaatst fris en stabiel. Ze heeft over, over de race nagedacht, dat hoor je ook. Van, ja, laag zitten, bolletje blijft klein maken. Rond en klein blijven om door die wind heen te gaan. Dichte boarding op de boarding, ja is gewoon slim. Ik bedoel, dat heb je, daar heb je mee te maken als je op een buitenbaan rijdt. En dat vind ik dan als sporter. Moet je daar, moet je daar gewoon goed over nadenken hoe je ermee omgaat. Heeft ze gedaan. Um, heel kritisch ook gevoeld van hoe, hoe staat de dus, dus Heeft die race wat dat Heeft heel bewust gereden. Maar vooral gewoon... Lekker fris erin. hop ja. rijden. Ja, geopend lichaam. Dat was ook een. Uh, snap je nou wat ze bedoelt? Nou, ik denk wat ze bedoelen. Geopend Geen lichaam. Geen bolletje of zo. Of, uh... ja, 80% van de weerstand die we hebben als schaatsen is luchtweerstand. Dus als je geopend lichaam, als je wat hoger gaat zitten met je romp. of je armen wat verder naar buiten laat staan. pak je veel meer lucht. Mm -hmm. nou, dan kan je geopend lichaam noemen. als je klein en zeg maar rond en klein, waar ze het, het over heeft. dan ga je natuurlijk makkelijker door de. Ja, door de lucht ja die wind heen. wat makkelijker langs je. Ja, langs je uh, hebt ze. Uh, of uh, haar coach heb je gesproken. Wie is dat? Rutger Thijssen. Ja, en uh, die, die ken je goed? Dus ja, die uh, is een vriend van mij. En ik, ik, ik, ik kijk naar het schaatsen en gekoppeld aan mijn eigen ervaring... van wat ik ook zie in de schaatsport gebeuren... dat ik denk van, ik vind die uh, Linda heel fris rijden, heel actief. Uh, en ik vroeg aan Rutger, ik zeg, ik zie dat ze heel erg fris is. Hebben jullie veel gas teruggenomen of wat is? Ze zegt, nou, ze vindt het vooral gewoon heel erg leuk. En... Um, dat is uiteindelijk waar het wel heel erg om draait bij schaatsen. Je moet fris zijn, je moet er naar je zin hebben, je moet ervan genieten. Kijk, je kan je heel erg druk maken dat het een buitenbaan is. Je kan ook zeggen, joh, wat sta ik hier in een soort van kaart op het ja, ijs. Ik vind zonnetje. het zo mooi. Ja. En dan ga je veel makkelijker goed presteren... als dat je een beetje loopt te piepen. En dat is toch eigenlijk een beetje waar ik me vandaag de nog steeds meer mee bezig hou. Hoe kan je nou goed presteren? En dat welzijn, dat lekker je, je lekker kunnen voelen... Dat Is essentieel ja, hoe, hoe, hoeveel uh, hoe hoog is dat percentage bij een uh, schaatsen? Dat mentale gedeelte, is ja, dat, is ik dat heb een percentage ik, uit te geven. Nou, ik had gezegd dat het 10 procent is. is, de laatste 10 procent. Um. Het, het, is, het is bijna niet in cijfers uit te drukken. Want je kan haast zeggen: als je bij wijze van spreken 3% harder rijdt. maakt het wel het verschil of je op het podium staat. of dat je in de achterhoede eindigt. Ja, ja, ja. Dus het is niet helemaal zo eerlijk te verdelen. Maar ik denk dat het wel heel cruciaal is. En als je gaat kijken naar. en dan wordt het misschien wat technisch van. maar wat het lichaam doet op moment, als je je gewoon helemaal goed voelt. op hormonaal niveau, hoe je lichaam gaat herstellen. Ja, ja. Um, als zij genietend rondloopt. daar in Budapest... dan slaapt zij lekker. dan is ze ontspannen. En dan gaat je lichaam daar in zijn geheel in mee. En dan zal je ook weer beter herstellen. En dan ga je dus vanzelf hard rijden. Ja. Nou is het zo. Maak even een uitstapje. Ik zit, terwijl je dit zegt, zit ik aan uh, de voorbereiding op zo'n toernooi. Uh, zit ik over na te denken. En dan denk ik ook aan uh, een discussie die momenteel in het voetballen gaande is. Met name bij Ajax. Over de. Te fanatieke voorbereiding. Te veel gevoetbald in de voorbereiding. Te, uh, de spieren te veel belast. En dat zie je dan terug in de competitie. Ja. In de vorm van blessures. Ik kan me voorstellen dat dat bij het schaatsen ook het geval is. Ja. Uh, en dus, niet, dus, alleen in, alleen, niet alleen in het schaatsen. Uh, als je gewoon gaat kijken in de sport... En ik, ik, ik schrik er soms van naar hoeveel mensen toch uiteindelijk uitvallen. En Er zijn hele positieve uitzonderingen... die het gewoon heel langdurig op, op een hoog niveau kunnen presteren. Maar ik ben het er wel mee eens. Als je te veel traint en met name te weinig herstelt... want daar praten we We kunnen heel hard trainen. Maar als je vervolgens niet herstelt van je training... Ja, waar ben je dan mee bezig? Dan ga je dus alleen maar slechter worden. Of op zijn minst misschien even goed dan je was. Maar dan is het eigenlijk allemaal verloren energie. Mm -hmm. En ik geloof dat het in het voetbal ook wel plaats kan vinden. Maar trek dat is ja, maar houdt eens dus bij het schaatsen. Trek dat is door naar bijvoorbeeld de race van Vuust die we hebben gezien. Want je nou, ze zei net van, nou ja, ze ging heel hard van start en ze ziet wel, maar ze, ze, ze kakte wel heel erg in elkaar. Nou, ze, in het tweede ze, ze, ze, ze zegt dat ze zich heel goed voelt. Um, ik denk en goed, de, de, ik zou wat dat heel nieuwsgierig zijn wat Claudia Pechstein over die race uh, te zeggen heeft. Dan kan je het een beetje levelen. Maar uiteindelijk is de vraag nog maar van hoe fris is iedereen daadwerkelijk? Is ze goed? Of is echt heel erg goed wat ze dat op de spelen heeft laten zien? Want dan vliegt ze er vol in. En dan heeft ze niet in één keer 2,5 seconden verval in de laatste ronde. En als ze maar een seconde verval heeft. Ja, dat, dat ga je toch wel in de tijden heel hard terug zien. Dus je, eigenlijk... ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen: die voorbereiding toen bij die spelen. Ja. Die was misschien beter. Gedoseerd dan uh, wat ze tot nu toe hebben getraind of zo, misschien te veel heeft gedaan. Nou, ik zal je zeggen: ik heb, uh, ik, ik volg Twitter en dergelijke, en we hebben de schaatsweek gehad uh, na de kerst en de dagen voor oud en nieuw hadden we het NK Sprint. En ik lees dan de dag na het NK vanmiddag even trainen, even het ijs op. En wat ik toen dacht: ik denk van ja, je hebt dus nu vijf dagen op het ijs gestaan, blijf er alsjeblieft vanaf, want waarom zal je nu nog weer even gauw gaan trainen? blijf even lekker twee dagen van het ijs, of het lichaam laat het even rusten, Even je hoofd vrij, want over ruim anderhalve week... nee, over een week sta je alweer in Boedapest. Maar ik kan me ook voorstellen dat een sporter het gevoel heeft... dat hij zijn lichaam kan laten rusten... door gewoon heel rustig lekker uh, in de swing te zitten... en zijn baantjes te trekken, of haar baantjes te trekken. Ja, dat, dat zou best kunnen. Alleen, het is op een gegeven moment ook, en daar heb ik dus mijn eigen ervaring... daarom durf ik het ook wel te zeggen dat ik ook dacht dat dat de manier was voor mezelf beter om maar weer op het ijs te stappen. Terwijl als je me echt heel eerlijk vroeg... Jochem, heb je zin om te schaatsen? had ik waarschijnlijk gezegd. Eigenlijk niet. En ja. dat moet je voor jezelf uit gaan, gaan, gaan volgen. Van, doe ik er goed aan om nu nog op het ijs te gaan staan... of kan ik net zo goed even lekker buiten een wandeling maken en gewoon even rust nemen? Ja, maar ik kan me ook voorstellen als iedereen wist in de voorbereiding van zo'n toernooi... Uh, uh, drie dagen niet op het ijs uh, staat, of twee dagen, dat ze zich misschien dan in haar hoofd schuldig gaat voelen vanwege het feit dat ze twee dagen niet op het ijs heeft gestaan, en dat kan absoluut. dan ook weer nadelige effecten nee, hebben. Maar dat is absoluut het geval. Alleen daardoor zal je op een gegeven moment de ervaring moeten krijgen. Als ik eens keer twee dagen van het ijs af ga, is dat helemaal niet erg. En, en dat is uiteindelijk ook een stuk um, coaching, wat je moet hebben, dat, dat je coaching is, voor jo, joh zeggen van, joh, maak je niet druk. Neem even lekker afstand. Pak morgen lekker de motorbike. Ga lekker door de bos. Doe niet te gek. Kijk om je heen. Geniet van de lampjes in de bomen. wijs ja. En doe niet te veel. En maandag zie ik je wel weer op het ijs. Ja. Dat lef moet je hebben. Ik heb dat ook niet gehad. Maar daardoor zie ik dus nu wel hoe het volgens mij ook anders kan. Hm. Andere schaatser Bob de Jong, rijdt al zo lang op hoog niveau mee. Ik wil heel graag dat ook een Sven, maar ook een iedereen de komende jaren ook nog blijven in. En dan zal je op een gegeven moment ook je ontspanning moeten vinden. Ja, enden. ja, en Bobkie heeft bewuste momenten gekozen om even helemaal niks te doen, bedoel je, is, het is toch, toch zo? Het is toch knap. En er zijn ja. andere schaatsers die nu nog fulltime professioneel schaatsen die er nou ze worden nog niet verslagen, maar waar mensen die gewoon parttime werken en, en kinderen hebben heel dicht op zitten op 1500 meter. Ja. Erwin Wennemars is inmiddels terug... Uh, ja. broodje worst met, uh, met, met mosterd gegeten. <laughs> ja, ik heb een heerlijke, heerlijke groentesoep en een heerlijk broodje met oh. wat uh, kaas erop. Ik weet niet in hoeverre je het, het, uh, ons uh, gesprek hebt gevolgd... Uh, over het feit dat uh, het misschien soms best wel goed is... om zoals uh, Johan dat zei, die heeft via Twitter gevolgd... wat uh, Irene allemaal deed. En het was misschien wel goed geweest om af en toe... gewoon eens even een paar dagen helemaal niets te doen. En die ze maar even gewoon lekker in het vet laten zitten. Hoe kijk jij tegen die, uh, tegen die mening aan? Nou, uh, rusten is zo. De, de, de grootste winst die Torsport heeft, heeft gedaan de afgelopen tien jaar is... Door, door een goede balans te vinden tussen arbeid en rust. En je, je verstoort je lichaam, daarvan herstel je en dan word je beter. Maar dan moet je die rust wel op... En dan zit het met name in die rustfase, daar zit, daar zit je herstelcapaciteit, daar, daar, daar zit ook een beetje je groei in. Dus uh, ik kan, daarin kan ik er wel een beetje meegaan. Uh, maar goed, ik denk ook wel dat als je echt van schaatsen houdt en je vindt schaatsen heel leuk, en je vindt het ook echt leuk, dan moet je vooral gaan schaatsen. Kijk, ik, ik, ik wil, je mag mij iedere dag wel wakker maken. Ik wil al, al, altijd, altijd, altijd wel schaatsen, maar, <lacht> Kijk, Jochem zegt van... Uh, uh, ik had gewoon echt geen zin in schaatsen. Ja, dan moet je ook echt niet gaan schaatsen. Dan moet je het niet, niet, uh, niet genoemd. Want dan dus word je dus er ook pe zeker niet uh, te beter van. Verschillen. Ja. Maar het kan toch ook zijn op het moment dat je heel erg graag wilt schaatsen... dat als je twee dagen niet gaat schaatsen... dat je dan op dag drie nog meer heel erg graag wil gaan schaatsen. En dus meer energie ja, in Ja, maar donderen. kijk, jij hebt het schaatsen natuurlijk niet nodig. Kijk, dat, die, die, die, die jongens en meisjes die kunnen allemaal schaatsen... die kunnen best een aantal dagen van, van, van, van, het, van het ijs af. Maar ik sta er niet zo dichtbij dat ik dat... Uh, ...dat ik echt een heel goed oordeel kan geven over hoe ze getraind hebben. Dat durf ik niet eraan. Wat jij zegt, Erwin, Ik denk dat je dus hier nu meteen de spijker op zijn kop slaat. Je zegt van... ...die jongens en meiden hoeven niet elke dag op het ijs. Als je er twee dagen af gaat, gebeurt er niks. Denk, ja. Het is de kunst. En ik heb dat zelf ervaren. En ik denk wat tof, dat jij dat ook wel ziet. Dat je ook het vertrouwen naar jezelf moet geven. Ik blijf twee dagen van het ijs af. En ik geniet even van het feit dat ik niet het ijs op moet. En dan ben ik maandag weer helemaal gretig om er tegenaan te gaan. En ja. Ik denk dat dat, dat dat lef moet je krijgen. Dat ga je pas merken als je het een paar keer hebt gedaan. Ja. Ja, ik, en daar ik, ik, schrik ik. ik van in de sport... dat ik soms denk voor jou, je hebt vijf ja. dagen wedstrijden gereden... blijf een dag van het ijs of Je lichaam moet herstellen. Ja. Ja, je lichaam moet er zekerheid stellen. En ik geloof ook wel dat je die, die gretigheid, die had ik eigenlijk altijd wel. Daar, daarvoor hoefde ik niet uh, van, de, van, het, van het ijs af. Maar het is wel een keertje gewoon goed voor je lichaam. Want je zit er met name in, die, in, in het monotone. Dat je, dat je altijd maar in diezelfde hoek gaat zitten. Dat je altijd ja. maar diezelfde, diezelfde belasting gaat, gaat opzoeken. Je moet je lichaam verstoren. Je moet je lichaam je moet andere dingen doen. En dan word je op een gegeven moment ook beter. Ik doe tegenwoordig ook zo'n trainingscursus. Jochem, dat kan ik jou ook wel aanraden voor, voor de, voor de KM2. <laughs> maar hebben we hebben ook, ook een stukje geleerd over, uh, over impliciet leren. En over uh, differentieel leren. Dus dat je juist heel veel fouten moet maken, juist oh. buiten de... Uh, en daar leer je eigenlijk veel, veel meer van. Als je bijvoorbeeld een hele technische aanwijzing krijgt en je gaat dat meteen heel goed uitoefenen, dan heb je in eerste instantie heb je wel uh, daar, daarvan profijt. Maar als je dan later uh, over een, een aantal weken weer, weer een test doet, dan blijkt dat er weinig van blijft hangen. Terwijl als je helemaal fouten dingen gaat doen, maar wel ge gerelateerd gaat ga, ga doen, dan leer je daar uiteindelijk net zoveel van. En dan is het ook niet eens schadelijk voor je techniek. En daar zijn we ook een beetje van afgesloten, want vroeger moesten we altijd maar schaatsen. En toen was was slecht en, uh, en, en, uh, en een heleboel dingen ja. waren slecht. En tegenwoordig, het maakt allemaal niet uit, uh, al die schieleraars die stappen zo over... en die kunnen ook in één keer hard ha schaatsen. Wij mochten dat vroeger niet eens, want dat was slecht voor onze, voor onze te techniek. Maar waar, en waar, ik denk is, waar, dus waar echt... zit de crux daarin? Dat heeft te maken met uiteindelijk hoe fit is het lichaam... want hij zich kan adapteren aan die aanpassingen die je maakt. Deze discussie mag nog ja. één minuut ja. duren. Ja, dit, ja, ja maar maar deze dit is een hele, discussie hele leuke discussie. Nou ja, goed, ik denk dat vind ik een hele lastige discussie. Maar, dat, maar je zegt ook al wat, hè, Jochem. Want eigenlijk zeg je dus gewoon dat, dat, dat, dat, dat iedereen gewoon verkeerd getraind heeft. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ik mijn twijfels heb of je op alle momenten continu het op het ijs moet blijven staan. En zeker nee. de gezien de hoeveelheid arbeid die er verwegd wordt door iedereen die een schaatsweek rijdt ja. over twee afstanden en een k sprint. Dat ik dan wel denk van goh zou je niet, misschien niet even van het ijs af moeten en hoe fit kan je zijn en nou, dat is wat, wat ik ze in overweging zou willen geven. Ja. Oké, okay, minuutje is voorbij. We gaan naar uh, het uh, NOS journaal van uh, het korte korte flits. Journaal van uh, half drie en na half drie gaan we het hebben over Italiaanse ijs. Radio 1. het NOS journaal. De toegangswegen naar veel wintersportplaatsen in Oostenrijk zijn weer open. Door de sneeuwval konden 20.000 toeristen in het westen van Oostenrijk geen kant op. Vanwege lawinegevaar waren veel skipistes niet open. Volgens de ANWB kan er vanmiddag nog een meter sneeuw vallen in Oostenrijk. In Frankrijk zijn de meeste sneeuwproblemen voorbij. Bij een ziekenhuis in Roosendaal heeft een inbreker geschoten toen hij door een bewaker werd gepakt... De dief ging gisteravond het ziekenhuis binnen... en probeerde vlak na het bezoeker met een tas vol spullen weer naar buiten te lopen. Op een parkeerplaats loste hij een schot en toen liet de bewaker hem weer gaan. En het Wouda-gemaal in Lemmer is de afgelopen dagen bezocht door 10.000 mensen. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld... heeft sinds deze week extra openingstijden voor het publiek. Het wordt alleen gebruikt bij extreem hoge waterstanden... en blijft zeker tot met maandag water wegpompen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS, op één, NOS Radio, langs Ik had u bij Italiaanse ijs uh, beloofd, twee Italianen op het ijs. Uh, het gaat goed met het Italiaanse uh, schaatsen. Ja, vraagteken. Ja, ze toch? zijn in ieder geval de eerste vandaag... die binnen de zeven minuten hun vijf kilometer hebben afgelegd. Laten we het positief benaderen. Zeus, zijn, ze zijn trouwens Luca Stefani... 656-05 is uh, de nieuwe snelste tijd. Uh, en Marco Signini was zijn tegenstander. 65867. We zagen Johnny Romme de aanwijzingen geven. Ik weet trouwens niet. Heeft, heeft er, weet je, dat heeft Romme een, een officieel trainersdiploma. Erwin, of, uh... Romme heeft zeker een officieel ja, trainersdiploma. Dus die mag, uh, die mag, die mag, die mag trainen zijn. Ja. Die, die mag, uh, een diploma, diploma, nog uh, nee, Duits ja, een diploma of oh, niet? Nee, ook een Nederlands ja, diploma. Ook een Nederlands diploma bij deze. En die heeft die twee Italianen aangemoedigd. Ja, in het jaar dat, uh, uh, of na nou ja, het seizoen. We zijn begonnen in nieuw jaar, Het seizoen dat Enrico Fabris uh, afscheid heeft genomen van ja. het Italiaanse schaatsen. Zie jij het nog goed komen, Erben, met het Italiaanse schaatsen? Nou, die Singuini is bijvoorbeeld 22 jaar. Ja. We hebben hem net zien rijden. Um, ja, zie die, jij daar potentie al in? Als ik de leeftijden mag geloven, Kijk, 22 en 24 jaar zijn die jongens. Dan hebben ze nog wel een aantal jaren te gaan. Dus ze kunnen nog beter worden. Maar als je kijkt naar het Italiaanse schaatsen in zijn algemeenheid... Dan, uh, dan ga ik toch een beetje terug naar de Olympische Spelen van 2006. Hè, daar, waar waar, waar Fabrice de 1500 meter won op tijdens de Olympische Spelen. En ze haalde goud op de ploegenachtervolging. Nou, toen leek het allemaal heel erg goed, goed, goed te gaan. Toen hadden ze ook een prachtige ijsbaan daar, daar in Turijn. Maar die ijsbaan, daar wordt nooit meer op geschatst, daar ligt helemaal geen ijs meer. Dus als je die faciliteiten al niet hebt, je hebt alleen maar die baan de baan in Baselka en in, de baan in Colalbo. En er zit gewoon niks achter, er zit, er zit geen jeugd achter. Ik weet wel dat uh, Gianni is wel op zoek geweest naar schatst. Ook in het Je kunt tegenwoordig in het inlijnen gaan kijken. En ik weet dat de Italianen zijn heel erg goed in het inlijnen. Dus in principe is er potentie. Je hoeft de jongens alleen maar over te halen. En zet, zet ze op een baan neer en geef ze een goed programma. Maar blijkbaar lukt het niet, want uh, ik neem aan dat Daniel dat, dat, dat, dat meerdere malen geprobeerd heeft. Nou is Fabrice is er dus niet bij. Uh, Skobrev heeft ook nog eens afgezegd. Uh, um, ja, dat, dat is ook gelijk van invloed dan op zo'n toernooi. Hè? Hoe je zo'n toernooi ingaat. Ja, maar, maar, maar als je kijkt, uh, Enrico Fabrice... Die was de laatste jaren toch al niet meer goed. Hè. Dan, die was echt in zijn top in 2006 en het, uh, tijdens het WK van 2007 probeerde hij het ook nog een keertje. Het EK 2007 in Colalbo was ook een fantastisch toernooi nog. Dat waren nog wel nog wel zijn jaren, maar die was al niet meer goed. Dus Het Italiaanse er is niks, niks achteraan gekomen. Dat is, uh, dat is jammer, dat is toch al een aantal jaren. Maar die baan daar in Colalbo, je, je hebt ook maar een paar talenten nodig. Hè? Dus ja. ik, het kan ook zomaar zijn dat er een paar van die skileraars denken van... en nu gaan we echt met z'n vier, vijf vijf, vijf, vijf jongens tegelijkertijd... gaan we dat, dat, dat, dat proberen en dan heb je ook zo wel weer die, wel weer die aansluiting. Wat ik zo opvallend vind ook daarin, en misschien vind jij dat ook wel... als je dat breder trekt hè, met landen die komen en gaan... dat doet nu ja. geen enkele zweet meer mee. Er mocht nee. één zweet meedoen, Joel Eriksson... Maar die heeft het gisteren nog geprobeerd uh, hoe het met zijn knie was. Die is namelijk vorige week geopereerd aan zijn knie. Ja. Of een aantal weken geleden geopereerd aan zijn knie. Voelde niet goed genoeg aan. Start is dus niet. Geen zweet. Die won een paar jaar geleden nog een medaille bij de ploegenachtervolging. Dus ja. toen hadden we er nog drie. Nu is er dus uh, geen één meer over. Ja. Maar wel dus twee Belgen. Ja, uh, de Fransen hebben twee man aan de start. Er komt nog een derde uh, goede Fransman. Ook uit het inline skaten, uh, komt eraan. Uh, is dat nou toeval of zien we toch een verschuiving? Wat vind jij? Ik denk wel dat we enigszins een verschuiving gaan ...omdat er steeds meer skieleraars komen er. Dus de, die, Frans, die, die Fransen, dat zijn gewoon skieleraars. Komen, komen en ook mensen uit de short track. Uit de short track maken ze overstap. En als zo'n inliner ooit nog eens een keer echt een olympische sport gaat, gaat worden... ...en daar komt meer structuur in, in, in die sport... ...dan kan het ook maar zijn dat er zo meteen 20, 30 van die, die top-inliners allemaal gaan schaatsen... En dan moeten we maar blij zijn dat er dan niet te veel komen. Want dan komen de Colombianen. En dan komen echt heel veel jongens die echt heel goed zijn in de inline. Dus allemaal echt, pot echt potentieel voor schaatsen. Nou, we gaan dat, uh, dat in de toekomst zien voorlopig. Even terug dus waar we over begonnen. Die Italianen ja. staan ze op 1 en 2 met Luca Stefani en Marco Signini. Ja. Ja, maar, jij ik, ja, ik, denk, ik denk wel dat Tassiani het wel zware tijden heeft daar, daar in Italië. Want Fabrice valt nu weg en hij zit, zit er maar eens eentje. Nou, denk, denk, ik, ik ben benieuwd hoe lang hij het daar nog volgt. Want hij, heeft, hij zit er nou twee jaar en hij heeft dat Italiaanse schaatsen niet, niet aan het praten gekregen. Dat is toch ook wel een beetje kritisch, neemt u dan? Nou, kritisch, ik. Ik denk ook dat het een ongelooflijk moeilijke opdracht is. Ik hoorde ooit een keer: je kwam met Kevin Overland tegen en die zei: Erwin, als je ooit trainer, uh, trainer wil worden, Oud-Canadese schaatsen, Oud uh? schaatsen, dan moet je, in ding, moet je voor één ding zorgen. Dan moet je in ieder geval met talent gaan werken. Ja. Zoals, en, Jochem, uh, zo, zoals Jochem doet. <laughs> ja, maar echt, echt talent. En dat is als ik kijk naar het Italiaanse naar het, naar het, naar schaatsen, en dan zijn er wel een aantal rijders... maar er is geen eentje die in de, in de schaduw kan staan van, een, van het talent wat Enrico Fabrice had. Je hebt wel een Anesi die rijdt jarenlang mee. En er is een hele degelijke schaatser hoor. Helemaal niks meer mee. Maar dat gaat nooit iemand worden die echt wilde Cup's gaat winnen. En als je daar dan mee moet werken. En je hebt niet die, die talenten waar echt wat echt in zit. Ja, dan is het ook gewoon moeilijk. Dan weet ik ook niet of je dat ook echt uh, uh, op het konto van, uh, van uh, uh, uh, uh, Jerry Rommel kunt zetten. Maar... Dat, dat het dan niet lukt. Ze schaatsen even... nu voor ons mm. langs. Ja, ja, even één ja. dingetje. Want ik wil niet uh, uh, ja, al te erg de boel uh, een beetje gaan opnaaien. Maar als ik naar links kijk dan zie ik niet alleen de vlaggen wat strakker staan... en dan zie ik ook niet alleen dat het kunstlicht uh, is ontstoken... zo rond de klok van vijf over half drie hier uh, in Boedapest op deze buitenbaan. <laughs> maar dan zie ik ook wel een behoorlijke dikke laag bewolking aankomen... Ja. Uh, vanuit die hoek, dat is een beetje de Noordwesthoek. Uh, nou was de voorspelling dat het vandaag wel droog zou blijven, maar... Ja, ik ben geen meteoroloog. Het zijn toch behoorlijk grijze wolken. Laten we in ieder geval hopen dat daar geen, uh, geen neerslag uit gaat vallen... in het verdere verloofd. Ik beloof je dat we dat zo even hier uh, 50 meter bij onze weerman, weervrouw... ik weet niet wie die dienst heeft, even gaan navragen. Hoe de voorspelling maar voorlopig is, is, is het jou. nog droog en is het nog heel gezellig hoor in Boedapest. Oh, gelukkig maar. Ja. maar. Jochem, is dat wat voor jou? Om, uh... Jeugd op sleeptouw, ja dat doe je eigenlijk binnen meer al middel, middels je stichting. Maar zoals, ja, John, zoals Johnny dat doet in je eentje ergens in een nou, buitenland. Uh... Ik zou best wel, niet als hoofdcoach, maar ik zou best wel een zijlijn aan het een en ander willen doen. En dan meer voor het algemeen van hoe ga je gewoon, hoe ga je hard schaatsen. En, maar ik zou wel, uh, in tegenstelling tot wat ik mezelf heb gedaan, meer naar de zaken eromheen kijken. Wat doe je buiten het schaatsen? Hoe ga je om met, met, je, met je rust? Hoe, hoe, hoe beleef je de wedstrijden? Dus de, de, de combinatie van het mentale aspect met ook een stukje welzijn. Wel, hoe ga je daarmee om? Omdat ik geloof dat daar echt de grote verschillen worden gemaakt. En daar wordt nog te weinig aandacht aan gegeven, hoor ik nu in je... Uh, ik denk dat het daar te weinig aandacht aan wordt gegeven. En ik vind dat bijvoorbeeld als je kijkt naar het Nederlands en Geert van Velden, die met zijn jongens uh, op de sprint het ontzettend goed doet... Um, dat je kan vragen, is Geert nou een hele goede coach? En ik denk dat Geert heel goed weet hoe hij die mensen hard moet laten rijden. Maar vooral dat hij zich heel erg goed kan inleven in hoe hij elke afzonderlijke rijder het beste, optimaal uh, hard kan laten rijden. Ja, jij bege begeleidt hoe, hoe, hoe zit dat met die stichting? Begeleid je jonge... Nee, wij koppelen ervaren topsporters één op één aan jonge sporttalenten. En dat doen we via het cross-sportprincipe zoals we het gedoopt hebben. Dat eigenlijk, ik begeleid zelf een zwemster. Ik heb geen verstand van zwemmen, maar ik, wil, ik denk dat ik wel weet hoe je topsport kan bedrijven. En daarmee krijg je eigenlijk gewoon een algemene, dus een algemene topsportopleiding. En ja, technisch over zwemmen, daar moet ik me niet mee vermoeien. Dat, dat weet de coach van haar in dit geval veel beter dan ik. Ja, ja. Wat lag je, Erben? Uh... Nee, ik zit te kijken naar, naar de mattelgang van, <laughs> van Martin Hingy en uh, Pavel uh... Banoff, die, uh, ja. die toch wel heel moeilijk hier over het ijs heen gaan. Ik ja, ben verrast. Beetje, ik ben verrast Martin Hinkje weer mee rijd. Ik kwam een vorige in Davos tegen, waar ik een aantal workshops mocht verzorgen. En dan stond ik op het ijs met hem. En toen hebben ze nog een stukje samen geschaat. Toen zei hij ja, ik vind Volg het nog steeds... Hij, leuk. Hij, volgde hij jouw workshop? Nee, nee, nee, nee oh, okay. dat niet. Maar we kwamen daarna nog op de 400 meter baan kwamen elkaar tegen. Toen hebben we nog een stukje met hem gereden. Maar... Uh, nou, ik vind het wel weinig opgesloken. Nou, nou, ik loste hem in Stijkerdoen, dus dat zegt gewoon. wel. Ja, maar hoe oud ja, het is die man? Hij is 43, 43, 43, 43 jaar. 40. Hij is ja. van 17 maart 1968. Dus hij wordt in maart 44 nou, jaar. Het respect. is misschien ook geen. Ja, dat wel, maar het is natuurlijk geen reclame voor deze nee, sport. Dat, dat hij is, nog uh, jou eruit mee kan rijden. Ja, maar rijd. dat is niet zo moeilijk en hoor, hij, dat doe jij ook. Maar hij ligt nog voor ook, hè? En hij ligt voor op Byanof. En dat verbaast me wel, want werd vorige 9 op het EK in Colalbo. En uh, toen dacht ik, nou ja, de onbekende Rusland ook al best wel redelijk uh, dik in de, in de 20. Hij is uh, nu inmiddels, uh, even kijken, uh, 28, wordt bijna 29 volgende week. Uh, uh, maar dus toen reed hij best wel goed. Maar die Beinov die, uh, bakt er ook inderdaad heel weinig van op deze 500 meter. Het is overigens de laatste rit voor de dwel. En ook weer is de laatste 100 meter van die Hengi. Dus dan nemen we gelijk de tijd maar mee. Stefanie gaat in ieder geval als leider de dwel in met zijn 6,56. Want hier is de 43-jarige Martin Hengi. 7, 09, 80, De zevende tijd tot nu toe. En hier komt Beinov in 71625. En dat is de achtste tijd tot nu toe. Gelukkig krijg je als gasland van een wereldkampioenschap allround want sowieso al één startbewijs. En dat kan wel eens uh, het geluk gaan worden voor uh, de Russen. Want het wordt nog een moeilijke zaak, nu uh, Skobrev er niet is... voor Grastov en Yuskov en deze Beinov... om startbewijzen hier bij elkaar te gaan rijden voor dat week al round. Dan moet je uh, bij de top 14 eindigen, normaal gesproken. Dan verdien je een startplaats voor je land. Of als ze dus uh, van het organiseren land niemand bij die top 14 zitten, top 13. Want dat gasland krijgt altijd één plek. Dus dat uh, wordt nog zwaar om meer dan één startbewijs. Uh, voor, door die, voor, zwaar voor die Russen, om meer dan één startbewijs bij elkaar te gaan rijden. Uh, we zijn dus toe aan de eerste dwel. Iedereen gaat weer naar de warme hokjes toe waar hier het eten geserveerd wordt. Luca Stefani gaat aan de leiding met 656-05. op de tweede plaats. Niets op de derde plaats. Het niveau gaat hopelijk in het tweede blok van de vijf kilometer weer ietsje omhoog. Wie was. Wou je nog wat zeggen? Ik vroeg me af wie de oudste deelnemer was aan een ek round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 je Beddingfield en uh, These Words. Het is uh, bijna kwart voor drie. We hebben even contact gehad met uh, Marco Verhoef... die uh, weer dienst heeft vandaag, om maar zo te zeggen. Hij zegt, het kan inderdaad zo zijn dat het wat uh, bewolkt raakt boven Boedapest. Nou, dat hadden we zelf ook al geconstateerd. Maar hij zegt dat er geen noemenzwaardige hoeveelheden aan regen uitvallen. Hij verwacht uh, pas vanavond rond een uur of zeven, tussen zeven en acht... dat daar de eerste regen zal vallen. Dus de omstandigheden blijven dus gelijk voor alsnog. Al weet je een lokaal buitje natuurlijk nooit goed te traceren, maar dit terzijde. Galite Boleroos, daar gaan we het nu even over hebben. Die heeft in Duitsland bij VfB Stuttgart een aantal moeilijke jaren achter de rug. Hij speelde door blessures nauwelijks en wilde eigenlijk weg.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 Idee. Ze konden het ook niet overbrengen op de groep. Het was gewoon uh, als een machine, gewoon uh, rammen. Nou uh, elke machine gaat een keer kapot. En uh, dat was ook uh, bij vorige trains het geval. Dus de houdbaarheidsdatum was niet al te lang. En bij deze trainer ja, zat echt een gedachte achter. Een beetje zoals wij uh, uh, over voetbal denken in Nederland. En uh, ja, dat, uh, dat was voor mij extreem prettig. Bij Nederland zelf al richt jij je op de positie van rechtsback. Uh, je bent ook in Duitsland, ben je nu rechtsback geworden eigenlijk van centrumverdediger.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 Ninja Ginger, of Ginger Ninja, moet ik eigenlijk zeggen. En um, Sunshine, een liedje dat u misschien kent nog van uh, het WK Voetbal van 2010. Oh, bijna twee jaar geleden. jaar hè? Jochem Uitenhagen hier. Uh, even over jouzelf. We hadden het net over die stichting Sporttop. Is dat een, uh, ja, klopt. een bezigheid waar je echt gewoon iedere dag mee bezig bent en 24 uur per dag bijna? Uh, misschien soms in mijn hoofd wel. Nee, in de praktijk niet. Nee, nee? nee dat niet. Nee. Het, is, het, het wordt uiteindelijk, uh, draait het om de oud-topsporters uh, die de talenten begeleiden. En dat wordt wel vanuit een, ons bureautje sporttop uh, begeleid. Maar uiteindelijk gaat het om het contact tussen talenten en, en sporters om kennis en ervaring over te dragen. Hoe lang doe je dat al? Uh, vanaf 2004, dus komend jaar bestaan we acht jaar. Hè? Is er een uh, sporter bij die nu top is die jullie ooit... Uh... Renan komen bij Jojo, Marius Bouwmeester. Oh, dat is redelijk top. Ja, dat is, ja, dat is redelijk <laughs> goed, toch? Ja, ja en, en dan blijft dat... dat de schippers. De... Ja, maar het mooie is waarschijnlijk dan ook... dat die zich dan later verplicht gaan voelen... na hun carrière om toch wat terug te doen voor sportop. Ja, absoluut. Het, het is al zo, we hebben twee jaar geleden voor het eerst een magazine uitgegeven, Sport of Magazine. En dat gaat, uh, dat ligt nu bijna helemaal druk klaar. Dat wordt op 6 januari gepresenteerd. Lifestyle vorm of uh, uh, dat nu weer niet? Nou, nee, gewoon over, over artikelen over de talenten, hoe ze de sport beleven, ook wat meer achtergrond. En daar heeft Renome Ikron met Jojo, schrijft daar een column in. Omdat ze het leuk vindt om sport ja. van sport of veel terug te doen. Wat ze ook gewoon aangeven: ik heb er echt baat bij gehad. En uiteindelijk doen we het daarvoor. De sporters vinden het heel erg leuk om hun kennis en ervaring te delen. En, uh, eigenlijk, zoals wij net spraken met elkaar over het feit van... Goh, hoe heb ik dat beleefd met, met, met, met trainen, met rust nemen. Dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal dingen die, die heb ik ervaren. en Laat iemand anders daarvan leren dat ze niet de fouten hoeven te maken... die de andere sporters ook al wel hebben gemaakt. Ja. Nou is ieder persoon natuurlijk anders. Ja. Maar je kan het in ieder geval, zo zeg, zoals jij zegt, uh, met die twee dagen rust. Pak even je rust. Je kan het dan in ieder geval proberen als jij dat aangeeft. Ja, het gaat, het gaat om bewustwording. En uiteindelijk... Um, ik ik, ik, ik, nou ja, ik begrijp bijvoorbeeld ook een, een Turner, Anthony van Asje. en ik, ik heb helemaal geen verstand van Turner... maar ik probeer hem wel inzichtelijk te je. Hoe ga je met je herstel om? En als je op een gegeven moment vraagt, van, wat doe je op woensdagmiddag? Dan zeg je, ja, nee, uh, dan geef ik les aan de kleintjes... Ik zeg, wat doe je dan? Ja, daar doe ik een aantal oefeningen voor. Hoeveel oefeningen doe je voor? Ja, doe ik alle zesde oefeningen wel een keer voor. Hoe vaak? Drie keer. Oh ja. Dus dan doet hij drie keer, 18 zes, zes, oefeningen op zijn rustmiddag. Dan stel ik alleen maar vraag, is dat een rustmiddag? En dan komt hij dus een paar weken later terug en zegt van nou, ik heb het toch wat anders gedaan op die woensdagmiddag. Ik doe zo min mogelijk voor. Hij zegt: joh, en dan donderdagochtend als ik dan op de training sta, ik voel me eigenlijk veel frisser. Ja. ja. ja nou, het, het zijn de kleine details, maar daar proberen we ze verder mee te helpen. Ja. En de essentie is dat wij. Eigenlijk sporters begeleiden is een andere tak van sport is dat als ik een schaatser ga begeleiden, dan ga ik roepen, joh ik heb alles al gewonnen wat er te winnen valt. Um, maar wat voor mij goed is, hoeft niet te goed te zijn voor een ander. Dus het gaat uit, echt om een stuk bewustzijn en inzicht creëren van hoe, hoe eigenlijk het lichaam, maar met name ook de geest omgaat met, met, met inspanningen en met trainingen. Ja, en wat het sterke aan de combinatie van een uh, sporter aan een, uit een andere sport is misschien wel dat je ook geen bedreiging bent voor uh, een trainer Zelf. of voor... Uh... We hebben maar één doel ze het talent verder helpen. En we willen ook niet op de stoel van de coach gaan zitten. Want dan, ja. dan krijg je een bedreiging. En dan is het op een gegeven moment... Ben ik je coach of, of, ja. of, die, of die mentor van sport op? Ja. Dat willen we niet. Daarom hebben we dat ook heel bewust. Laten we dat ook lekker zo. Ja. Dat is prima. Hoe is het met jou eigenlijk? Goed. Ja. Ja? Ja. Heel, ik, ik zeg, druk vind ik verkeerd woord. vind ik negatief. Maar gewoon wel een volle agenda. Maar een heleboel leuke dingen. Maar noemen ze wat dan? Uh, veel ge uh, veel trainingen geven binnen bedrijven eigenlijk over nou, duurzaam presteren. Energiemanagement, Goed voor jezelf zorgen. Um, wat ik dus heb geleerd in de schaatsport. Uh, de goede dingen die ik heb gedaan. Maar ook de minder goede dingen. Om mensen eigenlijk bewust te maken van hoe zorg je nou eens voor jezelf. We moeten inmiddels tot ons 67ste werken. Um, als je 40 bent kan je nog een hoop hebben. Maar dan moet je er nog steeds 27 jaar. Ja. Hoe ga je dat nou doen? Ja. Hoe ga je met je slaap om? Wat is het effect van voeding erop? En, en van bewegen. Ja. En dat vind ik onwijs leuk. Ja. Schaats jezelf nog wel? Ik ben zowaar weer wat actiever aan het schaatsen. Ik heb voor een paar weken terug voor het eerst een C-marathon in Utrecht gereden. Op de zondagavond om half elf van start. En ik moet zeggen, ik vind het ernstig leuk om het te doen. Je hebt hem uitgereden ook? Uitgereden, vijftig rondjes. En ik kon aan het einde nog wel een beetje meesprinten om uh, proberen te winnen. Dat ja. lukte nog niet. Maar... maar is dat omdat het hoofd het vraagt of omdat het lichaam het vraagt? Uh, allebei. Uh, ik, ik weet wat sport voor het lichaam betekent. Ook voor je geest om gewoon om jezelf goed te blijven voelen. En ik merk dat ik... Ik ga binnenkort weer op de wijze 200 kilometer schaatsen. En ik merk dat ik als ik eenmaal op het ijs sta... Ik ben een beetje aan het strijden met andere schaatsers. Dat ik het gewoon heel erg leuk vind. En dat het ook nogal redelijk goed gaat. Het willen winnen ook. Ja, ik, ik merk toch dat ik het wel leuk vind om te strijden. Ik hoef nog niet zozeer te winnen. En je hebt me voor de uitzending verteld dat je het wel leuk vindt... om mensen eraf te rijden bij, bij het Ja, nou, ik, in de zomer fiets ik heel erg veel. En uiteindelijk, het gaat mij niet zozeer om het feit van... ben ik nou als eerste of, of als laatste boven. Het liefst natuurlijk als eerste, maar ik heb de grootste lol... als ik volle bak op kop weg ga rijden. En dan op het laatste moment komen de andere mensen wel weer overheen. Dan ben ik niet als eerste boven. Maar eens in de zoveel weken heb ik een dag en dan loopt het wel goed. En dan rijd ik van kop af aan, rijd ik iedereen los. Ja, dat vind ik prachtig. Dan denkt ik... iedereen van die halen we straks wel in. En vervolgens ja, zit je hier nooit. Meer te dat, doen. Is, dat is met... <laughs> Ik heb ook eens echt tranen van dat lachen gehad in mijn ogen. Van dat, ja, dat ik gewoon zo geparkeerd stond halverwege de rit. Ja, dat vind ik heel grappig. Ik hoef het dat Ik heb al zoveel in mijn sport op schaatsgebied gewonnen. Dat het van mij ook niet meer hoeft. Dus ik doe het echt voor mijn lol. En dat heb ik nu ook op het ijs. Als ik mee kan sprinten over de, voor de overwinning, zal ik het ook echt niet nalaten. Probeer dat ook, maar ik ben ook natuurlijk denk van, oh, misschien ga ik binnenkort maar eens een keer volle bak van begin af aan wegrijden en kijken ja. wat strand voor mezelf. Ja, ja, ja, zoals je vroeger heel af en toe deed op de 1500. Ja, ja, ja. Vol, vol, maar, vol wij ik zijn weg met die... de jaren. Ja, ja, ja. ja. Nou mooi. Uh, we hebben nog 30 seconden. Wie gaat de 5 kilometer winnen? Ik zeg gewoon Kramer. maar ik heb vertrouwen in hem. Goed zo. Nou, straks uh, gaan we kijken of het zo is. Ze zijn in de eerste dweil, zometeen in het tweede blok. Dus de tweede groep die van start gaat, gaan we natuurlijk weer even naar de baan. Naar Eben Wennemars en naar Sebastian Timmerman. Graag tot zo na het Nationaal van drie uur.